Middernacht, het is nu maandag 17 januari. Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal.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 In Tunesië is bij het presidentiële paleis in de hoofdstad Tunis geschoten tussen het leger en de presidentiële garde. Eerder op de dag is het hoofd van die garde gearresteerd. Hij en enkele van zijn ondergeschikten worden beschuldigd van het ondermijnen van de staatsveiligheid en het aanzetten tot geweld. Ook op andere plaatsen in Tunis waren de afgelopen dag vuurgevechten. Premier Ghanouchi heeft gezegd dat er komende dag een nieuwe regering komt. In de Spaanse voetbalcompetitie heeft Barcelona zijn voorsprong op Real Madrid vergroot tot vier punten. Barcelona won zelf met 4-1 van Malaga en Real speelde met 1-1 gelijk bij hekkensluiter Almeria. Barcelona heeft halverwege 52 punten en dat is een record. De club heeft 28 wedstrijden op rij niet verloren. Vorig laatst lukte dat in 1974 met Rinus Michels en Johan Cruijff.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 Maar je bent er wel. En ik ben Jan Dijkgraaf. In Echte Janne brengen wij algemene zaken, binnenlandse zaken, buitenlandse zaken, trainingsmissies, economische zaken, gekke koeien, financiën, milieu, onderwijs, hogere cultuur, wetenschappen, sociale zaken, werkgelegenheid, veiligheid, bondkraagjes, volksgezondheid, welzijn en voetbal dus. Beeld bij het geluid Zonderdeel. heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter, echte Janne. En je kunt inbellen voor het Echte Janne Radiospel en voor de stelling in Wat een Geluiter. Het gratis telefoonnummer is 0800-1121 En de stelling luidt: een ander Nederland was topreclame voor Rutte 1. Ongelooflijk, Jan. Ik heb, ik heb met mijn mond open zitten kijken. En links progressief Nederland ging een blok vormen tegen het huidige kabinet. Heb jij het gezien? Het was cabaret. Het was cabaret. Op Job, .nl, heb ik ja. het gezien. Ja, ik ook. Ja, lachen. Het was wel uh, leuk ja. om daar te ja. komen. Joop is, van de, de, is de doorleden gefinancierde site van de Vara, weet je wel? Ja, precies. Maar ik, ik, heb, ik, heb nog nooit, ik heb nog nooit zo moeten lachen. Wat was dit voor manifestaties manifestatie? Zeg. Ja, nou ja. Wat we zeiden in de stelling. Maar uh, we zullen het horen. Ach ja, nou we merken het wel. Uh, trouwens, uh, een echte Jan, uh, ja dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus uh, ben je een maker van een televisieprogramma zonder kijkers... en stuur je naar Hans van der Tocht en Erbe Wernemars... ook nog eens een wisseling naar buiten... om de boel nog maar een paar weken te rekken. Ja, dan ben je dus een ontzettende Johan. Laten we even kijken wie deze week een echte Jan of Johan is geweest, Jan. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Hallo, daar zijn we weer. Jan Nagel. De vorige keer was het eigenlijk een samengeraapt zootje dat binnen zes weken bij elkaar geharkt was. Wij hebben hier een jaar aan gewerkt. We hebben hoge kwalitatieve mensen. Ik ben er geen moment bang voor. Een samengeraapt zootje. Nou, van wanneer weet... was deze tekst nou? Was dit van deze partij? Of van toen Peter R. de Vries zijn partij begon? Of toen, uh... Ja, dat is namelijk nou de vraag ja. met het samengeraapte zootje van Jan Nagel. <laughs> welke partij hebben we het over? Ja. Want wat heeft hij allemaal niet gehad? Leefbaar Nederland natuurlijk inderdaad. Ja. Met, uh, hij begon nooit Pink. als uh, senator van de PvdA. Ja, het is uh, ja. een man van uh, vele kanten, vele gezichten. Ja, precies. Aan de ene kant, moet ik zeggen, uh, is het natuurlijk een ongelofelijke pannenkoek, laten we eerlijk zijn. Aan de andere kant is het natuurlijk wel nee, een lekker opportunist. Nee, nee, nee, nee, er is maar één kant hoor, bij de, deze man. Nee, maar het is wel een lekkere opportunist dat hij iedere keer maar weer een andere ja, partij begint. Ja, er zijn ook grenzen. Je en, hebt gelijk. daar uh, okay. is een Johan, volgens Klaar, mij. Klaar, het is volkomen een Johan, je hebt gelijk. We hebben Wim T. Schippers. Iedereen kan natuurlijk als je wil, aangestoken door het, het leuke gezicht daarvan... ook pindakaas of de vloer meer ja. of wat anders. Bedoel, je kan doen wat je wil. Ja. Alleen, je hebt dan geen echte Wim Schippers. Ja. Oei! Uh, ja. <lacht> laten we eerlijk zijn, Ron Flon Flon, geniaal. Ron Flon uh, Flon is, is, is ja. uh, maar ja, als je, de radio show. Als je 40 vierkante meter pindakaas uh, kunstwerk uh, weet te maken... En dat is nu aangekocht door Boymans van Beuningen... het Rotterdamse Museum... Ja, ik vind dat wel een beetje... Het is crisis dit land, Jan. Laat dat geld je... besteden aan belangrijke dingen. Als je 40 vierkante meter pindakaas kan verkopen aan ja. een museum. Ja. ja, ik weet het niet, maar dat, in mijn ogen ben je dan een echte Jan, hoor. Nee. Ja, wat mij betreft uh, gewoon jo niet, hoor. Nee. Jolantje? Nee, ja, een Johan. W Wim de Schippers? Ik zeg een de Johan. De man van Ron Flavon? Nee, de, wat dat betreft een Jan, maar wat de pindakaas betreft een echte Johan. Nou, ik ben het niet helemaal met eens. Maar whatever, Jolanda de Sap. Het lijkt wel alsof pessimisme de motor is van hun debat. Alsof, elk, nee, sorry, alsof optimisme niet is toegestaan. Uh... God, Samarkaakian. Nogmaals, uh, een ander Nederland vandaag. Uh, progressief ja. Nederland. Wat eigenlijk zichzelf als de meest Fimke, conservatieve heeft, uh, heeft getoond. Daar. De opvolger van Femke, Jolanda ja. Sap, die ging uh, spreken. Dat is, uh, dit wordt Agnes Kant. Ongelooflijk, wat ja. was Nooit. dat slecht. Nooit Jan Jammerijnissen opvolgen, nooit uh, Handel Halsema opvolgen. Maar want, naast uh, dat die tekstschrijver een waardeloze dag had. Uh, hoe ze dat ook uitsprak. Het, het, het, het was vreselijk. Het enige wat ik deelde, dacht. waar is usfem Vat het dus samen. Ja, de enorme Johan. Absoluut. En we hebben we nog eentje? Albert Heijn. Ooghoogte, dus deze ongeveer. staat het artikel waar de, de, de winkel het meest aan verdient. Ja, traditioneel bij echte Janne. over de doden niets van goeds. Ja, maar luister, uh, uh, ik vind het ook nog gewoon een hele goede supermarkt. Dat bedoel ik. Dus, maar het is ook gewoon de man die ons aan de supermarkt heeft gebracht. Ja, en, en, en het is gewoon een man die gewoon heel veel geld heeft verdiend... en uh, daarna lekker in een kasteeltje in Engeland is gaan zitten. Ja. Prima gozer, zou gewoon ik zeggen. Gewoon een Jan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Ja, hij was kok in diverse sterrenrestaurants. Uh, maar ja, toen hadden we nog geen last van hem. Uh, dat begon in 1997, uh, toen hij in een NPS-programma... De Eetfabriek, De Showstal, met zijn enthousiasme. En uh, dat zal uh, wild enthousiasme zijn geweest. En sindsdien is hij niet meer weg geweest. Schrijver van kookboeken, filmster in feestje, smaakgoeroe. We hebben het natuurlijk over Petrus Marinus, uh, Maria Wind, oftewel Pierre. Welkom, Pierre Wind. Ja, kikken. Hey, ja. En katholiek. Ja, ja, dat ook ja. nog. Maar dat, dat, dat gedeelte weet ik niet meer waar dat zit. Maar absoluut. Ja. Pierre wint de, de, de kok. Uh, de, de, de snelle kok van Nederland. Ja, de, de snelste. De, de Pierre de Wervelwind, wordt uh, word ja. je wel genoemd. Maar uh, ik kan ook rustig zijn, hoor. Dat, dat, dat, dat, dat zit gewoon... Ja. Dat doen we in twee tweede uur, Pierre. Ja, okay. ja, eerste <laughs> uur mag je nog wel even de mensen wakker houden. In oh, okay, twee okay, uur okay, doen, okay. We, doen we het zussen nummer ah, Het begon allemaal op de MAVO. Ja, ik ben echt een MAVO-klantje. Waarom? Ja, dat was toen dat je de CITO testte. En uh, ja, ze dachten van nou, uh, Goos, uh, jij bent MAVO. En toen uh, net met die testen, want net met het arbeidsbureau toen een tijd... dat moet je echt nooit geloven. Mijn ouders dachten van nou, we willen voor, voor wind willen we het beste. Ja. Want, nou, weet je wat, na die MAVO, we gooien hem naar... Uh, Zo'n arbeidstest. Nou, daar kwam dus uit dat ik uh, iets avontuurlijks moest doen. Ja. En dat ik vooral moest gaan varen. Nou, mijn ouders hebben uh, heel ja, veel we geld wegweven. gespaard. Ja, vooral wegwezen. En op een gegeven moment uh, ging ze dus naar het uh, internaat daar. En wat bleek, uh, na mijn cijfers na een jaar, dat ik één ding niet moest doen... was was of uh, gaan varen. Dus uh, die, die testen geloof ik geen reet van. Dus je wil eigenlijk zeggen dat je uh, geen MAVO-klantje bent, maar slimmer dan dat? Nou ja... Jan, dan, wil ik, dan kan je zometeen alles erin brengen... maar ik heb in ieder geval mijn diplomas, ik heb mijn hbo gehaald. Weet je? En de enige school waar je toen toch leerde koken was de huishoudschool. Ja, die moet terug. Ja, die moet ja, terug. Maar, ja, ja, ja maar, maar even over de trots. Ik, heb, ik wil nog steeds dokter anders worden. Ik denk dat ik denk, ook de hersens heb, Want ik wil die HBO ook. Okay? Ik heb ik heb de pedagogische in hogeschool gedaan. Want ik ben bevoegd docent. Oh. Ik heb tweede graad, dus ik, ik mag lesgeven. Maar je wil dokter anders worden? Als sterf was dokter anders, heb ik al gezegd. Ja. <laughs> dus, ja. je, dus jij gaat nog een keer de universiteit bezoeken, Pierre? Ja, absoluut. Maar vooral om, om die bielen van de cito te laten zien. En, en, en, en van die andere testen, dat ze het gewoon mis hadden. Ze hebben gewoon, het maakt niet uit, want ik vind je kan ook laag beginnen en hoog eindigen. Maar ik bedoel, wij als maatschappij stellen te veel op die, op die testen. Wij maar gaan er veel te veel van af. Maar goed, Pierre, laten we eerlijk zijn, het is toch goed met je gekomen? Ja, nee, nee, nee maar, maar het is toch. Ik, ik zie het ook aan het huidige onderwijs, die, die, die, die testen worden te zwaar genomen. Heb je, hoe, hoe word je smaakgoed? Doen? Nou ja dag en nacht bezig zijn, want dat is echt geen geintje. Ik ben echt zeven dagen in de week bezig, overdag met eten... en s'nachts met dingen die ik echt leuk vind, zoals monteren, et cetera. En eten is gewoon, daar word je door gedreven. Monteren en et cetera? Ja, filmpjes maken, monteren, websites maken, die gekke geintjes doe ik s'nachts. Dat doe je s'nachts? Ja, wel gerelateerd met eten. Slapen, vier uur per nacht. Ja, meer heb je ook niet nodig. Uh, de smaakgoer, hoe ben jij? Uh, dus eigenlijk wil je ons ook wel leren uh, proeven. Want dat is een beetje het probleem, geloof ik, in Nederland. Ja, echt. echt ik word soms, echt, nou soms, ik word eigenlijk elke dag knettergek. hoe weinig wij weten over eten en dat is mijn missie. De ene kant ben ik zo gek als een deur, maar de andere kant heb ik ook een hele serieuze kant. Ja. En daar ben ik ook heel veel mee bezig. Zo om bijvoorbeeld... Voor, voor, ik ben elke dag bij, spreekt bezig om te, voor elkaar te krijgen in die politiek om smaaklessen, voedingslessen verplicht te krijgen. Want ik weet niet eens, dat dat gewoon dat melk aan een komt te maken. Ja, maar bezig. dat is toch een uh, probleem van ouders. Dat hoeft de school toch niet op te lossen. Ja, nee, maar dan, dan ben je dus heb je twee kleppen op. Oh. Ja, dan t -t -t -t. want want nou, namelijk rekenen. Jan, is dat iets voor thuis of iets voor op school? Ja, school natuurlijk. Ja, aardeskunde School. School. Nee, Google. Go ja, nee, maar, maar voedingslessen, het gaat over... Namelijk, het is kennis, dat is op school. Ja, maar kijk, die, thuis je, moet je wel begeleiden. Kijk, als je thuis niet geleerd krijgt dat melk uit een koe komt... Ja, dan, dan, dan is de kans dat je naar de MAVO gaat uh, vergroten. Uh. Nee, maar, nee maar, maar thuis, Jan, thuis leer je ook... Zeg maar, help je je kinderen met rekenen. He, dat, is met, dat zou je thuis ja. met eten ook moeten doen. Maar de basis waar het vandaan komt... Uh, bijvoorbeeld waarom, als je aardigskunde krijgt... kunnen ze dan niet zeggen van dat aardigje komt uit Zeeland. Ik bedoel, het is gewoon... In biologie hebben ze het over de vis... maar ze stoppen bij het gedeelte van... Uh, hoe, hoe gebeurt het in de pan? Maar is het, niet, is het uh, uh, niet gewoon een Nederlands probleem dat we gewoon eigenlijk bij de aardappel gestopt zijn? Dat we niet bezig zijn met, met smaken, met proeven? Met uh, uh... Ik heb toevallig eerst op het internet een onderzoek gelezen. Uh, grappig kijk, in Engeland, in Amerika waar ze allemaal dus geen voedingslesen op scholen hebben. Maar die scoren dus eigenlijk overal wat slechter. De landen waar het wel goed gaat, zoals Japan, Thailand, Taiwan, daar ja. hebben ze wel smaakles of voedingslessen op uh, basis. van. Ja, eten. Heb je. Ja, maar het, het gaat om kennis. En de, de politiek. Die is echt achtelijk. Weet je hoeveel subsidies eruit uitgaat op jaarbasis om het probleem overgewicht uh, tegen te gaan? Hè? Dat is echt miljoenen. Ja. Als je dat onderwijs verplicht om daar ook overvoeding te hebben. Dat broccoli ook lekker is. Ja, hoe kom maar vandaag was aan die pens. Pierre? Wat? Hoe kom jij aan die pens? Want nee, ik die... kap nou, maar moet eens kijken, man, hoe ik ben 35 kilo afgevallen. Jongens, kijk, ik ben nog niet dik. Kijk, nee, zet nee, maar. ik ben niet die kat nou. Nee. Ja. Ja, zegt, dit is even een radiomomentje. Ik zal je even <laughs> uitleggen. Pierre uh, Wint de nee, die die zet zet zich gewoon uit. Ja, lekker is dat. En uh, we zien eigenlijk een, uh, ja, een soort six-pack. <laughs> <laughs> nou, het is meer een soort fust. Een groen lichaam. God zeg, wat, ik, ben, uh, ik had een droge bek. Maar ik ben daar helemaal dichtgevallen. Ik wat, weet maar, nu wat maar, hij had over spek zegt. maar Pierre is de kok, dus niet dik. Maar wat is even over die kinderen. Kinderen zijn te dik en die proeven te weinig smaken. En dan ga jij veranderen. Via de politiek. Nou ja, ik ben. Niet ik, maar we zijn al ver. Want we zitten al op. Zeg maar, van de zesduizend scholen hebben we al 2500 scholen. Waar voedingslessen worden gegeven. Maar alleen het is vrijwillig. Dus de slechte scholen pak je niet. Dus ik wil het gewoon verplicht hebben. De, de, de politiek moet gewoon zeggen. En dan kost het minder geld. Want dan. Uh, voor aardigskunde kost het ook niet veel geld. Weet maar, je? Dan, dan mag zo'n school het zelf regelen. Maar moet je dan niet gewoon. Uh, ja, kijk. Je moet altijd bij de jeugd beginnen. Maar de, de, de, de smaakcultuur, de eetcultuur veranderen in Nederland. Want ik bedoel, er zitten 98 procent, die zitten gewoon nog aan de spruitjes in de Maar Jan, ik moet ze even interpreteren nu. Want nu komt de windfilosofie. Interrumperen. hè? Ja, interpreteren. Ja. De windfilosofie sofie, sofie, sofie, sofie, sofie. komt nu. Ja, bedoel ik. Ja. Dus, maar nu komt de windfilosofie. Komt nu. Het is namelijk nou zo. En daar ben ja. ik dus echt voor een doorbraak gezorgd... denk ik in, in Nederland. In 1993, 1994 riep ik al... je moet beginnen bij groep 0. Als je bij groep 12 begint, ben je te laat. Als je, als je, en bij jou begint nu, het is te laat. Ja. Je moet beginnen, waarom... Twaalf weken, als je eenmaal in die, in, in die buik zit. Na twaalf weken wordt elke smaak aangeleerd. En als je zeg maar juist tussen 0 en 7, 8, is de belangrijkste jaren voor een kind om ze zeg maar, in een bepaald stramien te gooien. Dan moet je die kennis, want dan wordt het namelijk, dan denk je niet meer van na. Dan dus wordt die scholen zijn eigenlijk al te laat. Hm? Die scholen zijn eigenlijk al te laat dan. Moet op het consultatiebureau gebeuren dit? Eigenlijk moeten opvoedingsproblemen bij kinderen... die ratten die Weet gewoon niet willen eten... dat, dat begint al dat daar verkeerd voorgelegd wordt. Dus ik ben ook bezig in die, in die sector om daar vooral te zeggen... jongens, begin al bij het consultatiebureau. Hey, dat dus, is die hele lijn. Een stapje daarvoor gaan, want volgens mij is het ook zo... dat uh, kinderen ook smaken leren in de buik. Ja, twaalf weken zeg maar. Als je eenmaal twaalf weken daar zit te dobberen... Yeah. na twaalf weken begint die smaakontwikkeling. Want mijn vrouw die had de, de rare gewoonte om, om zich vol te proppen bij, met mango... De eerste zwangerschap. En mijn dochter die is gek op mango. Ja, dat is natuurlijk geen toeval. Nee, maar Jan, wat ik ook niet snap, hè. Of nee. Jan en Jan, wat ik echt, echt niet snap. Er zijn heel veel mensen in Nederland die bijvoorbeeld die potjes Nutricia aan hun kinderen geven. Nutricia? Dat de, is de, de, de, de, de, koffiemelk. De, die, die, die blender. Uh, uh, dat die olveriet. Ja. Oh. Die Kijk, op zich met meer, maar met die overriet die zooi. Dan vraag ik mezelf, koop jij wel eens voor de gein een potje olveriet van nou? Dat is lekker, hè? En dan geef je wel je kind die rotzooi. Het nee. is niet te vreten om niet te hachelen. Nee, ja, wij, maken maken, wij, wij zijn opwarmen, thuis aan het koken voor die uh, jongens. En, en dan gaan er gewoon een blendertje op. Hoor. Dan ben je goed bezig, Jan. Maar, dat, dat, dat, dat, maar heel veel mensen doen dat niet. En da zijn jullie al vrienden trouwens? Dat dacht ik uh, wel. Ja, leef ik, nee, nee, nee, ik echt kicken. Hey, nee, maar maar, maar. Ik heb ook gewoon pastinaak in de, in de koelkast liggen hoor. Ja, maar die En scorceneren. Ja, top. Ja, dat is kicken. Ik word helemaal blij. Ja, maar nee, ik mooi. ga je eens meteen knuffelen. Ja, lekker hè. Eindelijk. Jongens, doe dat even in de reclame. Maar waarom is dat slecht, die potjes? Nou, dat is niet slecht groenten die daarin worden gepropt of niet? Hetzelfde wat Jan mensen doet. Ja, maar ze doen, vergeten ze, ze de zout, ze vergeten de, de peper en het en, en, en, en, is geen smaak. Is ook aan. Slecht, ja, maar er moet wel smaak aan zitten. Bijvoorbeeld die babyvoeding. Eet je, eet je koop jij was nu gewoon uh, bij de overleden op het huis? Uh, Baby, babyvoeding voor mezelf. Ja, potje? Nee, natuurlijk niet. Nee. Dat is ook niet te zou niet tevreden? Zou ik ook een beetje de uh, overkomen of niet? Ja, maar ik vind juist als het zo zou moeten zijn dat je een potje wel koopt. Van hé, lekker zeg je. Gaan even een potje over iets eten. Maar dat doe je niet. En nee. je geeft wel aan je kinderen. Nou, kijk in de spiegel zou ik zeggen. En goed, je doet je kinderen ook luier om. Een lui erom, dus Ja, maar dat is logisch, dat is tegen schijten. Dat is, uh, ja, ja, ja. ja, die logica kan ik ook weer niet je tegen geen op, hoor. Dat wordt, wordt een kuddag van mij, geloof ik. <laughs> Lekker nee, bezig, heren. Nee, we, gaan dus, we gaan dus de kinderen uh, leren proeven, ja. leren smaken. En dan komt het met ons eetcultuur uh, in ons land komt het uiteindelijk ook goed. Uh, ja, We gaan het straks nog wel eventjes over, over eten natuurlijk uh, met je hebben. Maar, maar uh, er is nu ook wel een trend gaande in Nederland... dat we allemaal biologisch gaan eten. Dat is toch mooi? Dat is toch kikken? Om ja, op dat, zijn winst te zeggen. Top voor het beest. Kijk, het is wel zo. Ik ben wel. Ik, ik wil nooit een. Top milieu... voor het mens. Ja, natuurlijk. Want ik wil nooit een milieuridder zijn. Kijk, sommige dingen is het, gewoon, is het gewoon onzin. Als je bijvoorbeeld wortels. Hè, dat is ook onderzocht. Dat maakt niet uit of het biologisch is of niet biologisch is. Maar als je bij witlof neemt, absoluut. Bij dieren is het absoluut. Want als je biologisch is, is het een soort. Is de enige wettelijke beschermende. Uh, dat je zeker weet dat dat beest diervriendelijk behandeld is. Dus dat zijn mooie dingen. Maar het is niet altijd. Het is biologisch niet heilig. Hè? want waar, bijvoorbeeld waar ik voor streef. Want waar ik dus gek van word in de supermarkt. Als je een, een, een pak beet. Er staat uh, op biologisch vertreed, daar staan ja, wel achter... Ja, je, je wordt er helemaal mee van. Ja, kun je even gewoon je bek halen? Oh. Pierre Ja, zo gaan we het bij Pierre doen. Want ik weet zeker dat dat bij Pierre werkt. En je ziet het, dat werkt. En ik vraag het toch vriendelijk. Ja, maar het werkt ook. Ik zeg toch niet bekken, Ik zeg, kan je even? Jan. Zag je dat ik zelf ook een beetje gelijk... Ja, schok, schok, schok. We gaan naar iemand die wel blond heeft. Ik was op zoek naar mijn man. Kom op. Oké. Nou ja, daar gaan we. Daar gaan we, kom op. Hallo, ik ben Jan. Hey, ik ben Jan. Ik ben Jan. Ik ben echt Jan. De ja, een echte Jan, dat wil natuurlijk iedereen zijn. Uh, ja, Pierre, jij bent het bij ons ook al geweest, hè? Een echte Jan. Ik had een 6+. Een plus. 6+, plus, ongelooflijk. Ja, ja. Je krijgt het voor elkaar. Dat vind ik dat, dat, eigenlijk een kutzijver. maar goed, wat maakt nou? Oh. Uh, Op als de, je de dus, uh, was hij er blij mee, hoor. Ja, ja. God, zo raken. Een echte Jan, Ja, dat wil natuurlijk iedereen zijn, want uh, anders ben je een ontzettende Johan. En wie wil dat nou zijn? In de Jan B maken we uit of je een echte Jan bent. En deze week een dame die is uitgeroepen tot hoofdredacteur van het jaar. En dat is niet niks. En we hebben dat zeker niet over Barbara van Beukering. Maar over Hilmar Mulder. Goedenavond, Hilmar. Dag, Hilmar. Ja, goedenavond, Jan. Hoe word je hoofdredacteur van het jaar? Wat kost dat? Nou, helaas is het niet te koop. Dan was ik het een stuk eerder geworden. Oh. Uh, bloed, zweet en tranen. Hilmar had je moeten zeggen. Ja, oh, bloed, zweet en tranen. Ja, dit was ik even vergeten. Waar ben je eigenlijk van hoofdredacteur jaar. van? Dat is ook wel aardig om eventjes te noemen. Uh, van de Gratia. Ah, wat is dat? Dat is een wekelijks... Uh, een uh, Mode- en entertainmentnieuws-tijdschrift. En hoofdredacteur van het jaar geworden. Uh, wat betekent dan. Waarom ben jij dan beter in dan andere hoofdredactrices? Nou, op dit moment. Uh, uh, is een weekblad in de markt zetten. in een, uh, nou ja, een dalende tijdschriftmarkt. is natuurlijk niet makkelijk. Nee. En dat is heel goed gelukt. We hebben al uh, ruim anderhalf jaar stijgende cijfers. zowel op de advertentie- als op de lezersmarkt. En. Ja, we hebben ons echt al uh, luid en duidelijk kenbaar gemaakt in het schap. En dat heb jij gedaan dan? Want het is nou, niet blad. We met... Nee, maar met wie de... ik hè? Nee, dat was het tijdschrift van het jaar geworden. Maar je bent hoofdredacteur van het jaar geworden. <laughs> dat is omdat je het voortouw neemt. Ja, zeker. En maken jullie al winst? Um, nou, we zijn dit jaar zijn we wel een soort van uh, legendarisch moment uh, voorbij gegaan waarin uh, de cashflow echt positief was. Dus, uh, mm, sorry, afkomen. sorry, de cashflow positief? Ja, wat mm -hmm. betekent dat? Bo ja, eigenlijk. Wij snappen dat niet. Nee, dat er meer geld inkomt dan dat er uitgaat. Dus dan maak je winst? Nee, nee, nee. nee. Trucje. Oh, dit is een, uh, dit is een trucje? Ja, ja, ik, maar... ik, ik heb nooit een, uh, bij een blad gezeten, Jan. Zullen je... we? Nee, dat nee, want je hebt nog je vaste lasten. en uh, oh, ja, Het hele dure gebouw van het ministerie van Tijdschriften waar ze werkt. En, uh, ja. Toch? Ja, ja, ja, ja, Jan die gaat, het gaat jou het spel uitleggen. Ja, en dat ja. is uh, uh, vrij moeilijk, hoor. spel uh, dus. bloed serieus. Spel, dit is ook helemaal geen spel. Nee. Dit is gewoon een test. We hebben straks een spel van Nieke Bouten. Dat is, dat is niet om aan te horen. Dit is namelijk waar het wel om gaat. Dit is de test of je een echte Jan bent of een Johan. Uh, je krijgt twintig uh, keuzevragen. en uh, Je kunt vijf punten per vraag scoren. Nou ja, in de komende minuten gaan we eigenlijk bepalen of je verder in leven nog wel zin heeft. Of je een echte Jan bent of een Johan. Uh, ja, heel maar. Uh, ik ben eerst. Je bent hoofdredacteur van het jaar. Hartstikke leuk en gefeliciteerd. Maar als je straks als Johan afdruipt, ja, dan zou ik er maar mee ophouden. Ga je het nog naar de libellen of zo? Ja, dat is leuk, van die patronen. Ja, we gaan beginnen. Barbara van ja. Beukering of Hilmar Mulder? Ja, Hilmar Mulder natuurlijk. Feyenoord of PSV? Feyenoord of PSV. Nou, hier thuis zeggen ze altijd... jullie hebben verloren, dus dat is Feyenoord. Marlies Dekker of La Perla? Ehm, um, uiteindelijk toch een uh, uh, La Perla voor mijn man. Mag ik even uh, wat uh, aan, aan meneer Dijkgraaf, uh, dat is de lingerie-specialist... Voor jou van had ik ook hema handen. kunnen toevoegen. Nee, ja, nee, maar dat heeft met, met mijn mijn hemel te maken. Maar Marlies Dekkers is een, uh, uh, een, zo'n BDBH uh, onderbroekenmaakster met een extra bandje. En ja. La Perla, dat is toch uh, koffie van Albert Heijn? Nou, daar heb je het al helemaal. Sorry hoor, voor mijn collega Jan. <laughs> Nuance of gestrekt been? Uh, nuance. Oh, ja, kut. Jolante Cabau van Dingers of Sylvie van der Vaart? Oeh, die is moeilijk. Uh, We hebben wat hulp gehad. Ja, daar kan me iets meer voorstellen. Ja, Sylvie dan natuurlijk uiteindelijk. Ja, natuurlijk uiteindelijk die natuurlijk uiteindelijk. Vlees oh vis? Vlees of vis? Nou, uh, vis kan natuurlijk echt niet meer. Nee, vlees wel. Vlees wel. Jolanda Sap of Janine Hennis? Janine Hennis. Ja, natuurlijk zeg. YOLO of Rob Hoogland? Nou ja, weet je, dat is uh, natuurlijk, ik lees de Telegraaf uh, niet dagelijks. Dus om dan uh, voor Rob Hoogland te gaan, dat moet er maar. Hé? Ja, ik, eigenlijk... ik snap die logica. Gezin of carrière? Um... Eerlijk. <lacht> ja, dus zoals carrière. Dat is carrière, je hebt groot gelijk. Seks of tv kijken? Je moet niet altijd die vragen herhalen, hè? Ja, nou, dan heb ik nog even wat tijd binnen om na ja, te denken. Ja. Maar, maar, maar ja. fluit dan een stukje of zo. En het is seks doen of TV, tv kijken? Het is niet seks kijken of tv kijken? Nou, ik denk dat we het vanavond allebei hebben gedaan. Heb je het al gedaan, vandaag? Het is een nachtprogramma, Jan. Oh, dat is heel normaal als iemand zegt... dat Ik, ik wil er nog uh, meer van weten. Zondagochtend, Blues. Die <laughs> die die Maar Wat, wat is dat, helemaal? Want je moet kiezen? <laughs> Ja, als je moet kiezen. Uh, nee, seks. Ja, natuurlijk. Er was niks op tv vanavond. Okay. Uh, Beaumonde, Beaumonde of Je ja, Mag je alles Sorry, doen? je nog een keer. Beaumonde of Glamour? Ja, waar een D voor staat doe ik, Jan. Oh, is die hier van graag? Ja. Beaumonde, oh. weet je wel? Ja. Van, uh, van, Ru van Estelle Gullit. En, uh, of ja, uh, de Glamour? Ja, ja, Beaumonde van John Lukke of Glamour van Karin Sverink. Ja, en het kunnen uh, niet allebei ga... vriendinnen van je zijn. Nee, Karin Sverink is natuurlijk mijn vriendin. Dat bedoel ik. Maar welke kies je? Ja, dan, uh, uh, dan, uh, dan uh, uh, uh, ja, toch uh, de Glamour, maar de Beaumonde voor in bed. Jezus, dit, dit, dit duurt wel heel lang, hoor. Zo beta, is, het is een vol bed daar, gewoon de Spijkers, de Beaumonde. Uh, Cohen of Van der Laan? Cohen of Van der Laan, ja, bij jullie kun je echt geen Cohen zeggen. Dit dus wordt Van der Laan. Netjes. Yvonne Jaspers of Wendy van Dijk, zeg maar jullie kuffermodellen ja, ik... van de toekomst. Ik zeg uh, uh, Wendy van Dijk. De, Goed bezig, hoor. De puffende, U uh, of de VVD? De puffende, e uh, of de VVD? <lacht> ja, ik vond hem zelf niet zo heel erg scherp en, en leuk. Dat nee. ja. zei ook niet. Je maar wordt ja, uitgelachen, ik, Jan. Ja, ik denk dat, uh, dat Wim Spijkers net vreselijk zijn best heeft gedaan. Dus <lacht> denk dat, ik denk dat, dus? dat me vr, mevrouw op dit moment over alles lacht. Beetje gevoelig op het moment. Heel maar. VVD. Ja, ja, ja. Katja Schurman of Dautzen? En dan hebben we het natuurlijk over die special, hè? De bikini bikinicuffer. Ja, ik zeg Duitse. Ja. Zo beter. Afval of accepteren? Eh, uh, eh, uh, accepteren. Gaat Twitter of e-mail? Twitter. Audi of Prius? Audi. Nou, keurig. Chanel of Spijkers en Spijkers? Chanel. Hé, hey. mag. Ja. Turken of Marokkanen? Hé? Dit is de eerste keer dat Marokkanen... Hebben we niet, hebben we niet een deuntje? Kunnen we niet een deuntje in, in starten? Dat, dat, dat wij, de, de, de, hebben ja. we niet de scoop? <lacht> scoop. <lacht> dit is de 18e, 19e echte, Janne? 19e echte, Janne. En, en dit eerste? is de eerste die voor Marokkanen kiest. En ik wil je daar hartelijk voor bedanken... want er zijn er hartstikke hartstikke veel die hartstikke leuk meedoen. Vooral die meiden. Ja. Ja. Ja, precies. Ja. Hey, dan hebben we nog een bonusvraag, Hilmar. Ik moet even aan mijn meelezen, of, uh, meeluisterende lezertjes denken. Ja, precies. Ja. Ja. En Turken ja. lezen minder dan Marokkanen, begrijp ik nu. Zullen we dit uh, ja. doen we goed, af, afmaken nieuwe afmaken? Hm. Echte ja. Jan of Johan? Tromgeroffel? Nee, dat is dan nee, de bedoeling je, dat je daar eentje aan kiest. Dat, is, dat, dat hebben we nu twintig keer gedaan. En het zou leuk zijn als je de 21ste keer hetzelfde concept nog een keer wil uitvoeren. Dus echte Jan of Johan? Uh, ik denk dat. Uh, ja, ik ben bij de echte Jan op bezoek, dus echte Jan. Ja, ruim, want je hebt gewoon 80 punten gescoord, heel maar. Uh, dit uh, gebeurt hart... niet heel vaak. Je hebt nee. enorm goed gescoord. Je bent ongelooflijk een, een... enorm echte Jan. echte Jan. Ja, ik ben natuurlijk van tevoren enorm gecoacht. Hè? Ben je gecoacht ja, door wie? Ja, door verschillende mensen. Ja, nou goed. Ja, dat is nee. toch gelijk wel Jan? Ja. Ja, nee, maar ik had een heel uh, warm gevoel. Ik denk, nee, die vrouw die ja. heeft dus... Uh, die vrouw, zijn daar zijn 8. we trots op. Die zijn ja. we trots op. En die is dus gecoacht. Jullie kunnen het nooit, nee, nooit nee, gewoon nee, zelf nee. een keer bereiken, hè? Jullie dames. Nee, wel. Mijn tweede naam is Marjan, dus daar zit wel Jan in, hè? Ah, uh, kijk, kijk. Ja. Hilmar, we gaan je door teruggeven aan Jelmer... voor het, uh, het welbekende echte Janne-t-shirt. Ja. En die het die je verdiend, damesmodel ook. natuurlijk. En die heb je dik en dik en dik verdiend. Zeker weten. Maar ja. Janneke, bedankt. En, uh, en snel slapen nu. Oh, Oké. Okay. Groetjes aan Wim. Ja, doei doei. Oké. Okay. Ja, Wim is van de Twitter, hè? Wim, Wim Spijkers. Spijkers. van Nieuwe Revue vroeger in de Rails geloof ik. En ja, tegenwoordig je... een soort huisman. Met, ja, maar ja. ook zzp'er, zoals dat zo mooi heet. Ach, die moeten er ook zijn. En heel maar de carrière, mevrouw. Hey, en uh, omdat we straks weer verder gaan met Pierre Wind... en dan wordt het uh, weer een heleboel tering, herrie en kikken... hebben we nu even een rustig nummertje tussendoor... en dan zeg ik een nummertje, maar het is eigenlijk gewoon een nummer. Ja Pierre, als uh, Matthijs van Nieuwkerken in de wereld draait door vier minuten stilte mag laten horen, dan laten wij 8 minuut 33 jouw absolute nummer 1 van je leven horen. Nou ik ben echt blij, als je goed kijkt ook zijn we hier van. ik heb echt nat, natte randen en ik heel nergens om bijna, want ik ben echt, eh, echt keihard. Maar ik ben nu gewoon echt, echt geëmotioneerd. dit is mijn nummer. En Hoe dit is komt dat? Wat is het verhaal? Nou, dat verhaal is heel heftig. Het is gewoon, ik kan ik doe het niet helemaal want, want, want, want ik, ik kan het echt nog een, beetje, een beetje moeilijk over praten. Want gewoon echt als ik nu, ik bijvoorbeeld, ik zie het helemaal voor me. Weet je. Ik heb één frustratie in het leven. En dat is gewoon heel simpel. Dat is gewoon, gewoon bij mijn. Uh, uh, ja, dat lukt mij niet. Het lukt echt niet gewoon. Ik bedoel. Het lukt gewoon niet. Ik kan er niet over praten. Ik bedoel... Het heeft te maken met het overlijden van je moeder. Ja. ja dat heb je verwerkt met dit nummer. Het is weggezet bij mij toen je jong was. En, uh... Ja. Oké. Okay. Maar dit, dit nummer is, uh, is uh, voor jou troostend. Ja, even een bakje water. Even ja, uh, een ja. bakje water he? komt eraan. We hebben ook een bakje bier voor je. Ja, nee, nee. nee. Komt een bakje ja. water aan. Nou, wat, uh, wat acht minuten. Uh, even... Ja, joh, ja is goed. helemaal ja. goed. Jij, gaat heel de ja, Jan, gaat kan jij nu zeggen wat je van het nummer vond? Acht minuten uh, uh, muziek laten horen. in uh, onze, onze hoofdgesten, wie uh, smeert hem? Tje, nou zeg. Maar dit was uh, fate van. Uh, we Wim, hebben ook nog even Mertens. een huishoudelijke mededeling. Ik, zou, ik God niet weten wie met hem zit. Dat is een Belg, een, oh een grote naam. Uh, de, de livestream werkt uh, gedeeltelijk wel weer. Dus uh, we hebben ook weer beeld. Maar goed, een uh, studio met alleen twee lelijke mannen. Waar de, de kale beauty uh, verdwenen is. Uh, ik heb het verhaal van uh, Pierre Wint op papier, dus ik ga dat gewoon even uh, vertellen, Jan, want ik ben toch de, de voorleeskoning van dit programma. Uh, voor mij het mooiste nummer ever uit een collectie van 10.000 CD's. Eerst een klassiek intro op twee derde set: Weer Matters, dus een stemgeluid op, puur kattengejank. Uh, en dat uh, raakt direct mijn hart. Heeft voor mij een zeer emotionele waarde in het rouwproces na het overlijden van mijn moeder. Gaf een goede vriendin mijn DS-CD. Weer Matters dus heeft me uit een dal gehaald, zegt uh, Pierre. Nou, en dan uh, mag het uh, wat mij betreft acht minuten uh, kutmuziek. En volgens mij gaan wij uh, naar de... Ach, weet je, we, we, we laten Pierre gewoon heel even op de gang een kopje Precies. water drinken... en dan gaan we gewoon uh, uh, straks wel even met de verder. We gaan gewoon eens eventjes wat, uh, wat haast doen. Oh, how... Het hoogste gelet met Janine Hennis. Nou, ik hoop uh, toch dat uh, Janine uh, wel blijft hangen en niet huilend afdruipt. Janine, ben je daar? Jazeker. Hoe is het met je? Het ja, is goed met jullie. Ja, dat gaat helemaal prima. aan boven. Ja? Uh, onze gasten heen, moet je niet in. Dat is zo lang geleden. Hoeveel ja, kilo is eraf? Nou, nou, nog niet zo heel veel. Ik ben pas twee weken onderweg. Ja? En? Ja? Wat zeg je? En? Hoeveel is eraf? Nee, ik ga pas iets zeggen als ik echt het resultaat heb gegeven. <laughs> dus maar ben je daar officieel mee bezig? Jazeker. Ja, ik, ik las laatst op Twitter namelijk dat jij naar de sportschool was geweest. Zo is dat. En, en hoe was dat nou? In het kader van goede voornemens, nou Ik heb drie dagen krom gelopen van de spierpijn. Maar na een paar keer sportschool valt die spierpijn ook alweer mee. Dus ik hou vol. En, en, en uh, uh, wat vind je het leukste om te doen in zo'n sportschool? Uh, de, die... Naast weer naar huis Goeie gaan. Goede vraag, ik doe alles. Doe je ook van die klasjes en, en, en spinnen. Uh, spinnen en, en dat nee, soort Nee, nee, nee. Ik doe ongeveer 60 minuten cardio. Dat is is fietsen en een cross en de loopband en dan ook wat apparaten en dan is het mooi. En ook een beetje spieropbouw? Ja, en dan nog wat apparaten, dus een heel klein beetje, maar niet te veel. Nou, dat De ja, laatste keer dat we je spraken. Uh, zei je van je mag wel eens wat uh, actualiteiten in behandelen. In, in plaats van alleen maar mijn privéleven. Nou, ja. dat gaan we ook eens gewoon uh, proberen te doen ook. Uh, Afghanistan. Ja. Een politiemissie. Ja. ja, dan pak je even een actualiteit. Ja, een <laughs> kleintje. Of we dat even in één minuut willen samenvatten. Nee, je hebt, nee twee, je, je hebt er wel je vier. Je hebt 2,5, 3, 4 minuten. Anderhalf uur. <laughs> maar waar moeten weten? we gaan? Het is een voornemen van het kabinet. Ja. En het debat met de Kamer moet nog uh, plaatsvinden. Janine, ik hè? onderbreek je even. Leg ja? jij ons eens even uit waarom het alleen maar een trainingsmissie is? Ik Omdat, snap er namelijk nou uh, geen reden meer van. Wat zeg je? Ik snap er geen reden meer van. Nou, weet je, het is, ook, het, is, het is natuurlijk ook vrij ingewikkeld. Maar waar het om gaat is dat de Nederlandse bijdrage, zoals het heet, um, niet um, offensief zal zijn. Dus er zal, er zal niet militair. ...worden opgetreden. Het gaat ons echt om het trainen um, van de politiemensen in Afghanistan, juist ja. omdat het land straks natuurlijk weer aan de eigen politiedienst moet worden overgedragen... Voor, ...en dat dan ook nog de veiligheid bewaakt moet worden. Ja, helemaal, dat... Het is heel slecht gesteld met de Afghaanse politie, de kennis en de kwaliteit. Ja, dat moet beter. Um, en maar, dat moet beter. En dat is de bijdrage die Nederland wil gaan leveren. Maar, maar de, de oppositie, en die is voornamelijk links... die zegt, ja, uh, ja hoor eens eventjes, veertig uh, uh, politietrainers, dat is al hartstikke leuk. Maar waarom moeten er zoveel honderd militairen mee? Ja, nou, omdat ook uh, vanuit de militaire organisatie trainers meegaan. Ja. En gaan, uh, dus het is niet alleen maar politiemensen als zodanig. Uh, er zitten natuurlijk ook nog wat militairen ten behoeve van de veiligheid. Maar waar het vooral om gaat is dat wij als Nederland, hè, als dit allemaal doorgaat, geen militaire acties eh, zullen uitvoeren. Maar dat het echt gaat om een trainingsmissie, juist om die Afghaanse politie op orde te krijgen. Ja, en is het dan toch niet een beetje een halfbakken missie eigenlijk? Nee, waarom? Het zijn de... Nou, het de is wel lekker om die, die taliban voor veiligheid voor, uh, van uh, de uh, Wat zei je? Sorry. Het is wel lekker om die taliban eerst even aan te pakken, voordat je daar de politie gaat trainen. Nee, maar daarvoor hebben we genoeg andere landen. Er zijn meer dan veertig landen die daar hun bijdrage leveren. Nederland heeft in het verleden zijn militaire bijdrage geleverd. Ja. Dat lijkt me duidelijk in Oeruskan. En nu uh, is Nederland aan de beurt voor iets totaal anders. Neemt ermee zijn internationale verantwoordelijkheid. Maar uh, houdt zich ook aan het belofte. Namelijk dat het op een gegeven moment genoeg is. Als het, ge als het gaat om het leveren van een, uh, een militaire bijdrage. Hey, Janine, genoeg. Dat was ja. het toch al? Wat zeg je? Het was toch al een keer genoeg? Ja. Zijn kabinet overgevallen? Is... Ja, maar de, ja, maar de aard van deze uh, bijdrage, als het allemaal doorgaat is echt significant anders. Ja, dus het is, toch... Maar het is een heel gevoelig onderwerp. Ja, zeker. En met een en, hele en... kleine meerderheid in de Kamer wellicht. Ja. Terwijl ja. het gebruikelijk is dat er zeer ruime meerderheden moeten zijn... voor dit soort missies, omdat er doden kunnen vallen. Toch? Um, ja, als er sprake zou zijn van militair optreden... en ook Precies. deze... Kijk, geen enkele missie is natuurlijk um, zonder risico's. Um, en hier in dit geval worden er uh, uh, ja, nauwe afspraken gemaakt met Duitsland... als het gaat om de beveiliging van de Nederlanders daar... Maar het is natuurlijk, ik bedoel, ik zit niet in de regering, maar als ik in de regering zou zitten, zou ik ook op zoek gaan naar zo groot mogelijke meerderheid. Als het niet lukt, dan moet er ook een breed besef zijn in de Kamer, dat we op een andere manier die meerderheid bereiken. En alsnog overgaan tot het uitzenden van uh, ja. onze uh, politietrainingsmissie. En wat bleek uit Wikileaks? Dat jullie ja. uh, een, uh, nou eigenlijk een, uh, iemand uh, een steentje in de ja. rug heeft gekregen. Heeft onze eigen Bea, die vindt het ook wat ja. mooi. Ja, dat is even leuk. De arme koningin, Je zou ja. toch denken dat die vrouw alleen maar lintje knipt, maar die heeft gewoon uh, politieke bemoeienis. Zeg je nou arme koningin? Volgens mij ging het vooral in de een interpretatie van de ambassadeur, maar zei, Ik bedoel, het zou wat naïef zijn om te denken dat de koningin uh, nergens over kan praten. Nee, is waar. Um, en maar, maar vroeger ik, was ze links, ik, hè? Ik, ik, uh, ik uh, vond het even opvallend en toen liet ik het tot me doordringen en toen dacht ik, ach ja... En natuurlijk spreekt ze ook met de, met de Amerikaanse ambassadeur. En natuurlijk komt dan ook Afghanistan te spreken. Maar Janine, ze had een pacifistische moeder. Ja. Is dat, Ja, maar, is het ja toch? Waar. Dus het is toch wel een trendbreuk in, dat, ja, in die ja, ja, familie. Ja, Juliana was heel passief Maar ja. je, je kan niet iemand aanrekenen wat zijn moeder is geweest, Jan. Dat nee, maar weet misschien je toch is ook... dat wel positief. Oh, ja, dat is ja. ook wel weer zo. Nou, laten we even die woestijn achter ons laten. Uh, uh, uh, geprivatiseerde gevangenissen uh, gaan we oh, er nou komen. lijstje gemaakt nu. Dit ja, natuurlijk. Ja, want we hebben vorig weer zo op ons laten We kregen op ons dat we niet de actualiteit behandelden. Ja. Dus we dus komen we we straks we ook nog even met Abiram en zijn moeder. We hebben even nu.nl uitgeprint. dat is goed nieuws, hè? We doen eerst even niet de, eerst even de komen van of niet, denk je? Wat zeg je? Het geprivatiseerde gevangenissen, gaan die er komen in Nederland? Uh, nou ja, de regering is in ieder geval enthousiast. En uh, uh, dan uh, verwacht ik dat er wel op een gegeven moment voorstellen komen. Ja. Nou, hartstikke mooi, daar hebben we, we dat Wat zeg je? Vind je het goed? Ja, als we daarmee uh, kosten kunnen terugdringen... en uh, uh, veiligheidsniveau kunnen handhaven... en het efficiënter kunnen laten draaien, waarom niet? Ja, ja. misschien ja. omdat het een overheidstaak is. Waarom zou dat per se Weet ik veel. Ja, er voor mij Ja, Toezicht, het stellen van de eisen en de criteria... en het bewaken van de kwaliteit, dat hoort natuurlijk een taak van de overheid. Maar dat betekent niet dat de overheid ook het zelf hoeft uit te voeren. Die kan het ook uitbesteden. Dan nu even de wereldscoop van het AD van gisteren. De jongen die weg moest en toch niet? Ja, ik heb begrepen dat minister Leers inmiddels heeft aangegeven... en ik denk in dit geval zeer terecht... Uh, dat hij van zijn discretionaire bevoegdheid gebruik wil maken. Ja, is en, dat nou terecht? Uh, hè? Is dat nou terecht? Uh, ja, nou dat lijkt me in dit geval toch wel heel erg terecht, hè. Een jongetje wat doodziek is. Ja. Nee, dat is wel zo. Maar als hij niet ziek was, dan werd hij toch wel uitgezet? Uh, ja, weet je, het is natuurlijk heel moeilijk om voor mij nu allerlei zaken... individuele zaken naast elkaar te zetten. We hebben het hier over een jongetje wat, met een levensbedreigende ziekte. Ja. Um, en het lijkt me volledig terecht dat hij in alle rust hier mag blijven met zijn moeder... en ook nog zijn grootmoeder mag zien. En hij gaat overlijden, de jongen, want hij is terminaal. En moet zijn moeder daarna ook blijven of niet? Ik heb begrepen dat de moeder um, volgens het besluit van de minister... maar goed, de details heb ik, dit haal ik ook uit het nieuws. Hè. Dus ik heb nog ja, ja, de ja. kamerstukken gezien... Uh, is dat de moeder hier uh, ook mag blijven gezien de traumatische ervaring, uiteraard, als het gaat om het verliezen van een kind? En bloed. wat vind je daarvan? Eén nou, woord. Dat lijkt me ook terecht. Terecht, ja. netjes. Ja. Hey, ben je ja. trouwens vandaag nog naar uh, een ander Nederland geweest? Nee. In de nee, Brakabar, uh, hè? Uh, van... Ik was elders in het land. Nee. Ik had toch graag dat toneelstukje van dichtbij uh, willen aanschouwen? Ja, <laughs> nou ja, ik heb net uh, uh, even een stukje op het journaal gezien. En, uh, en uh, ik en ben vreest? Me eigenlijk af hoeveel mensen er waren, weten jullie dat? 40. Ja, 41 zagen wij er in beeld. Oh, 41. <lacht> <lacht> <lacht> maar dat was ja. mooi, hè? Die, jij bent bang geworden, Je denkt, oh ja, nee, dit is toch een alternatief ja. voor dit... Ja, ik, ik, ik las uh, uh, en vernam wederom dat de oppositie uh, dit, uh, de plannen van dit kabinet aan het kraken was. Maar ik weet nog steeds niet welke plannen zij dan... Uh, nee, dat is hun probleem ook, ook, hoor. Dat ze niet weten wat de plannen zijn, geloof heb ik. Heb jij nog een klein stukje Jolanda in... Sap ook zien, spe een daar? Nee, ik heb alleen Jop Cohen voorbij oh, dat, dus. dat moet je even doen. Dat oh. is heel hartstikke leuk, zeg. Was Cohen goed eigenlijk, uh, Janine? In het in het Cohen even? is altijd goed als hij van het uh, papier spreekt. Dus, uh... Je bedoelt dat oh. hij uh, alleen maar van papier kan praten? Nee, nee, oh nee, zo bedoel. Oh, jawel, jawel. Nee, maar het is gewoon, weet je, hij sprak gewoon prima zoals ik hem ken, als de, de burgemeester van Amsterdam. Ja, ah, ja, ja. Wat een dat die ja. opmerkingen ja, weer. Mooi, daarom hou ik zo van Eén mes in zijn rug links, één mes in zijn rug rechts en uh, poren met dat ding. Janine, ik wil jou uh, ontzettend bedanken dat je er weer was, want ik had je wel een beetje gemist. Ja, ja ik jullie ook. Dus en nu weer een keer live, hè? Aanwezig ja, dan dit bedoel is ik. live. Ja, IRL bedoel ik, Janine, oh, sorry. Dus ik... krijgen we dat gezeur weer. Camera uit en je bent er niet, maar... Nee, nee IRL. Janine, hartelijk dank. dank. Succes. En uh, nou ja, uh, uh, uh, kom op. je <laughs> hey, Janine, prettige avond. Dankjewel. je ja, uh, We zijn ja. eigenlijk al een tijdje met uh, Pierre Wint. Ja, maar Pierre is even roken. En uh, we doen uh, nog even een, een moppie muziek. Namelijk uh, Madonna. Madonna. Met Frozen. Oh nee. Het is uh, wel vaker geweest dat de muziek bij de echte Janne om te janken was. En dan heb ik het uh, dit keer niet alleen over Madonna met Frozen. Pierre, uh, ging even niet goed, hè? Nou, ik ben herpakt. Nee, maar ik, ik, ik weet niet wat het was, maar ik, ik brak gewoon. Ik, ik brak echt. En, en ik, ik, ik, ik, ik moet wel zeggen, ik baal wel van dat ik gebroken ben. Waarom? Ja, nee, dat wil ik gewoon niet. Echte hè, Jannen die kunnen gewoon uh, kunnen ja. af en toe een keer sneken. Hoor. Echte Jannen zijn ook gewoon echte mannen. Hè. En echt betekent dat je puur bent. Dus, ja, maar dat uh, moet je gewoon thuis doen uh, als niemand je ziet. En, uh... Pierre, ik kan je even denken, uh, de uh, streamer ligt eruit. Dus niemand nee, heeft zich gezien. Doet het weer. Weer. Oh, die heeft. Oh, shit. Sorry, Pierre. 150.000 mensen hebben je net zien. Ja, vertel het hoe was jij vroeger? Behalve dat ADHD, dat geloven we wel. Maar wat nou, was ik heb dat is een, een misverstandje. Ik heb helemaal geen ADHD. Nee, je nee, zou dan dan zeggen een van, Nee, echt niet. Het is, het is een soort enthousiasme en mm. een soort adrenaline die je hebt. En, nee, maar je, je, een ding geloof je ook niet. Denk, want ik heb namelijk enorm gestotterd. Tot, tot, ik heb namelijk, uh, ja... Uh, ik was toen ik uh, 6, 7 of 8 was... Uh, tot de tweede klas, werd ik met een busje opgehaald... en ging naar een speciale stotterschool. Toen dan van midden voort. Moest je dan zo in je... In je, zo... Kan je ik ben het nog, weer hou ja. koffie. Ja, en, uh, kan je het nog? Ja, als ik het heel moeilijk ga krijgen wel. Dan, dan, dan, dan, dan, dan nou, nu niet meer. Maar ja, dan gaat het gewoon. Of naar de stotteren. Of stotteren. Ja, maar stond er in principe niet meer. Je nee, kan het gewoon Pierre, door duizend sneller praten. Maar, je, maar je, je bent naar een dokter gegaan, en die dokter heeft gezegd, Pierre, je hebt geen ADHD. Ik ben nooit naar een dokter gegaan. Ah. Maar nee, nee, nee. Lu lu lu lu luister, ik heb wel van die testen gedaan. Want, want ik zit dichtbij bij dingen. Dus ik heb van die testen gedaan. Op internet? Nee, nee, nee. Gewoon echt, echt testen zelf gedaan. Want ik ben iemand die toch van autodokter... En ik wil toch weten. En ik heb het echt niet. En, en, maar ook de aspecten. Ik kan me heel goed concentreren. Ik kan meer dingen tegelijk bezig zijn. En, en ook in de keuken. Als je zeg maar op het hoog niveau waar ik, waar ik bezig ben geweest... Nou, dan moet je zo geconcentreerd zijn. En je hebt acht man onder je. Dan kan één, dat kan nooit met ADHD. Je kan natuurlijk wel heel ver schoppen. Maar niet met jij. Je, je, je, je houdt ze maar je ADHD met concentratie. Dat heb ik gewoon niet. Ik, ik kan heel goed concentreren. Je bent gewoon een enthousiast mens. Ja, dat is gewoon. Eh, ik, het het hm. komt gewoon door het drukke praten. Dat, dat drukke praten. Ja, en 22 pakken nou, koffie per dag. He, je, dat zal wel op, zijn. Nou, ja, 22 maar 23. 23 je, kom op. Wat? Alles beweegt aan je ja maar dat ik denk dat het te, te maken heeft aan meneer Duimpel in de vijfde klas meneer Dumpel, vijfde klas uh, op een gegeven moment ja ik stotterde er op een gegeven moment niet uh, emotioneel worden hè meneer nee Dumpel. nee nee meneer ja, nee nee dat joh daar, daarom nu nu lijkt lijkt me een hele emotionele man ben ik helemaal niet maar uh, meneer Duimpel bijvoorbeeld die die zet het me gewoon daar gewoon neer Van, hij hey, vindt jij gaat het gewoon opstellen lezen ook als je stopt maakt niet ja. uit gewoon je gaat het doen en toen kwam ik erachter van als ik het met mijn hele lichaam deed dat het heel goed ging nou, en uh, sindsdien uh, is, en dat, met, is dat een soort uh, anti-stotter uh, ja, wat jij beetje uitgooid dat is nou, allemaal, en wat, wat grappig het was voor je middenrif nee, ja nee maar, Jan, ja. Ja, maar wat ja, grappig oh. was ik had ooit eens zeg maar dat was volgens mij in in, uh, in 88 87 had ik een idee er waren eigenlijk alleen nog maar een molenberg op televisie voor uh, uh, kookprogramma's en ik had een idee toen van ik wil een kookprogramma nou er zaten mensen om me heen die die zagen het zitten en niet kop niet in de minste dat is echt een van de meest beroemde regisseurs hè. die heeft ook hier van de van de PvdA die uh, Wim Kok uh, film gemaakt prijsronde die kwam ik tegen Hij zei ja, nee wat niet de minste inderdaad nee we gaan met jou een zo'n leuk idee, we gaan het doen. Ik had enorme vrees. Ik heb echt na misschien wel een uur gedaan over één regel... we zijn hier in Scheveningen. Dus die hele dat ging naar de klote omdat ik niet kon presenteren. Ik kon voor die camera dus niet zeggen... echt een uur lang, we zijn hier in Scheveningen, maar... en dan hakkelen, hakken hakken nou, nou, echt nou, ongelooflijk. En wat was je het. verder voor jochie? Een uh, streber, zoals nu, altijd ja. nog. Ik deed aan de atletiek, uh, geen alcohol. Ik heb zeg maar heel veel prijzen gewonnen. ze dus, uh, op de 800 meter en 1500 meter Nederlands kampioen geweest... Jeugd, of jeugd, ja, jeugd, ja, jeugd, echt jeugd, 15, 16 en daarna was het echt helemaal niks. En de halve ons gelopen en ik was echt de streber. Ik wilde nummer 1 zijn, nu nog steeds altijd. De beste, ben je, ben je nummer 1 kok van Nederland wel geweest, denk ik. waarom mezelf. niet meer dan? Nou ja, ik, ik hoop het wel in, zeg maar in, in, in de innovatie, et cetera. Maar ik kook nu niet meer echt. Weet je, ik kook nee. niet meer in het in het rock'n'roll van de keuken. Ik hoop wel, dat ze zullen zeggen, we dood, tot aan mijn dood, op de nummer 1 ben qua innovatie. Want elke dag ik maak ik ja de meest gekke dingen, maar ook. Uh, achter de schermen, echt nieuwe vondsten uh, in, het, in, in, het, in het hele culinaire gebeuren. Maar waarom sta je niet meer voor de kachel? Hé, hey, dat is een vak. Voor de kachel, hè? ja, dat is een ja, je, je, je, Nou, dat is, dat ik, Toen ik 35 was, nou, voordat ik 35 was, Als je 35 bent, als je dan niet de keuken uit bent, ben ik een loser. Waarom? Nou, ik. Je hebt de koks die nu nog die oud zijn nog steeds heel goed doen. Maar ik heb ook heel veel koks gezien die gewoon op een 35e... Uh, echt in een hoekje zaten met een jeneventje en een biertje. En het leven was eigenlijk afgelopen. Ja. Toen ik dacht van nou, je, je moet doorgaan. En ik had toen al die drive om door te gaan. Kijk, één ding wel, dat, daar baal ik wel van eigenlijk als je omdat je in principe relatief uh, vroeg gestopt bent, heb je dus niet die grote doorbraak wereldwijd kunnen maken. Hè? Je hebt nu de El Bulli et cetera. En als ik misschien was doorgegaan, dan had ik misschien wel. Want ik was echt de eerste met heel veel dingen. Ik bedoel, maar dat is, ook, maar er is toch een geen Nederlander die, die internationaal doorbreekt? Nou, maar ik denk zeg maar met mijn, mijn dropsoep en mijn, hè, toen werd, toen werd ik, ik, ik werd toen echt uitgekotst door de hè, toen ik ja. kwam met mijn pasta de, de en spijkers. Nee maar nee, Kassie, dat was een wereldgaas die heeft eigenlijk altijd in me geloofd eigenlijk, maar er was toen in dat het horeca wereldje. Ja, hoe kan dat nou het Is belediging in je eten als je dropsoep maakt et cetera. Chocolade basilicum sorbet en nu zie je het gewoon overal. Basilicum sorbet. Wat ik toen deed zie je, je nu. Je was gewoon 15 jaar te vroeg. Ik was gewoon veel te vroeg. Ja. Met, met ja. stikstof bijvoorbeeld deed ik toen al weet ja, je al, al misschien die zo. Misschien was je niet te vroeg, maar was je PR kloten? Nee nee nee want nee want nee nee nee, nee, nee, nee, nee, Pierre Pierre nee want, want ja, maar er, die krijgt, nee, nee nee nee om als jij wint heen nee nee want mede door die gekke dingen als hij al boelie er doorheen krijgt eh jij niet nee nee nee mee met die boelie het is goed nee. en Pierre niet Nee, dat niet. Maar omdat ik had langer door moeten gaan. Het is namelijk zo van... Uh, ik heb natuurlijk wel heel veel PR-dagen door gehad. Hè, door die dropsoep, et cetera. Ik ben wel, zeg maar, door het lijstje. Alleen, als je de eerste bent in een vrij constructief landje... wat we toen waren, Culinair, nu niet meer. Want nu is het echt, zijn we echt nummer één bijna als land. Want we zijn echt... Nou, kijk kom op. Ja, we, zijn, we staan in, in Frankrijk, in het buitenland... staan wij veel beter bekend dan ooit. Vroeger waren we echt de hutspotten. Knap, als je in een al wil gaan eten... dan moet je gewoon twee jaar van tevoren reserveren. En in Nederland... Uh... Nou, Twee weken? Nee, maar als je zeg maar, bij, bijvoorbeeld uh, naar Zwolle gaan, breien, ja. moet je ook een half jaar van tevoren. Nou ja, dat scheelt dus een kwart. Ja, maar het is toch wel, toch wel knap als je een half jaar van tevoren moet reserveren ergens. Ik ja, zou zeggen uitbreiden, die tent. Maar ik, ik, ik ben hagenees, hè? zeg dus oh, zeggen van, amaij, ja, ja. Maar, ja, we hebben oh, nou ja, sauer. daar stonden ze rijen voor, voor de posthoorn. Ja. Nou, ik geweldig dat daar mocht nog werken, maar dat zijn wel dingen die je nastreeft. Je wil gewoon de beste zijn. Ik wou ook rijden voor mijn winkel. Is hey, maar, maar je staat niet meer uh, achter de kachel of voor de kachel. Ja, af en toe, ik geef maar, nog lessen. Ik je geef je nog geeft geef les, maar waar verdien je poen dan mee? Uh, ja, met alles. Ik doe werk zeven dagen in de week. Ik geef les, ik, maak, ik geef lezingen, ik maak films, video's. Ik uh, he, doe nog tv-dingen vorig jaar, de Cool Factor voor Kinderen. Mega succes. Ja, ik doe zoveel. En komt er weer windkroket nog? Ga je nog, uh, ga je nog uh, commercieel? Nee, niet commercieel, maar ik ben wel met iets bezig. Ik kan het niet helemaal... Ik ja, heb okay, gezegd... Kom op. 30 ja, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nog... Niemand voor de, voor de nieuws. Jij gaat even, even vertellen wat je mee uh, bent. School. Nou, ik ben wel met een product bezig. Oh, met een product, vreselijk. Uh, uh, nee, nee maar... maar ik heb al gezegd, alleen als het zo innovatief is en uit mijn koken komt. Is stik? Nee, nee, nee. Het is, het is, uh, als het goed is... Uh, een soep? Je zit heel dichtbij. Het is een soep. <laughs> heel dichtbij. Maar uh, het, uh, maar... Ja. Maar het gaat meer om, om, om... Soep! <laughs> het gaat om een concept. Een concept voor een soep. Een ja, het is echt soep. fantastisch. Ja, ongelooflijk. Van, ja, ik moet eerlijk ik denk, zeggen, ik heb een tranen in mijn ogen staan. Ja, ik denk soep die niet vochtig is of zo. <laughs> ja, zou ja. ja, ja. ja, Ik ben met nog een experiment bezig soep. met de en mosse ja, maar, maar dat kan ik wel even vertellen. Hij gaat, dat... zo, hij gaat oh, oh. zo weer jou gewoon hinderlijk onderbreken, vreemd. Oh, okay. Ja, weet je we gaan... wat ik nu mee bezig ben, dat, als we nieuwe... praten straks nog even met je oh, okay. verder. Uh, we gaan nog even naar Rashid Finch, uh, onze vriend van het nieuws. Straks terug bij Echte Janne.